Uur. Jan van der Putten met het nos Journaal. In de Duitse hoofdstad Berlijn is een automobilist ingereden op voetgangers. Zeven mensen raakten gewond, drie van hen zijn er slecht aan toe. Het gebeurde in de buurt van trein- en metrostation Baanhoofd Zoo. De bestuurder van de auto is gearresteerd. Waarom die inreed op de voetgangers is onbekend. Volgens de Berlijnse politie zijn er geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief. In Suriname loopt het aantal coronabesmettingen weer op. De versoepeling van de noodmaatregelen wordt daarom deels teruggedraaid. President Santokki zei in een televisietoespraak dat het uitgaansverbod met een uur wordt verlengd... en samenkomsten van meer dan vijf mensen zijn verboden. Ook wordt een mondkapje, anderhalve meter afstand en regelmatig handenwassen verplicht. Surinaamse ziekenhuizen hebben maar weinig IC-capaciteit. Momenteel liggen er zeven coronapatiënten op de intensive care. Curaçao heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Sint Maarten. Iedereen die van Curaçao naar Sint Maarten vliegt, doet dat vanaf nu op eigen risico. Het aantal coronabesmettingen op Sint Maarten is sterk gestegen. Tussen dinsdag en vrijdag kwamen er 18 gevallen bij. In totaal zijn er op Sint Maarten voor zover bekend 95 mensen besmet geraakt. 15 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Bij koraalriffen zitten steeds minder haaien. Op veel plaatsen zijn rifhaaien zo goed als uitgestorven, schrijven Canadese onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Ze onderzochten zo'n 370 koraalriffen in 58 landen. Bij 1 op de vijf locaties was geen haai meer te zien. Vooral in Colombia, Qatar, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek gaat het slecht. Dat komt volgens de onderzoekers vooral door overbevissing. Wereldwijd worden naar schatting elk jaar 100 miljoen haaien gedood voor hun vinnen en hun vlees. Het weer nog geregeld zon, plaatselijk een bui, mogelijk met onweer en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dat was, dames en heren, de Paulus Schaefer Band en Big Band Tilburg samen. Welkom in het tweede uur van ZFM Jazz. Ik ben Jaap Funnekotter en mag ook in dit tweede uur uw muzikale gastheer zijn. De Big Band van Paulus Schaefer is een Nederlandse Sinti band eigenlijk. verwant ook aan groepen als de Rosenbergs. Uh, Paulus Schaefer zelf is uh, gitarist, componist en arrangeur. En hij wordt toch wel beschouwd als een van de meest getalenteerde Nederlandse gypsy jazz-gitaristen. Even heel wat anders. Dave McKenna. Dave McKenna, de pianist, met name bekend uh, om zijn uh, solo-optredens. En ook bekend voor zo wat ze noemden three-handed swing style. Hier wordt hij, speelt hij niet solo, maar wordt hij begeleid... door John Drew op bass en Ozzy Johnson op drums. Het is een nummer uit 1995 opgenomen... in de 30 30th Street Studios in New York City. Dave McKenna Way Down Yonder in New Orleans. Dat was Dave McKenna en een andere pianiste, maar dan een pianiste en zangeres. We gaan luisteren naar Diane Kroll met All or Nothing at All. appeal to me If your heart never could yield to me Then I'd rather have nothing at all Or nothing at all If it's love There ain't no in cry for something that might have been No, I'd rather have nothing at all Please don't put your lips so close to my cheek Don't smile or I'll be lost beyond recall The kiss in your eyes The touch of your hand makes me weak I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow, so you see, I've got to say no, no, or nothing at all. En zo vergelijden de tonen van Diane Kroll. Ja, beste luisteraars. Zojuist is in de studio gearriveerd Hans Rijmers, voorzitter van Stichting Jazz in Zandvoort. En aan de telefoon heb ik Jean-Louis Van Dam, programmeur van Jazz in Zandvoort, die deze functie verleden jaar overnam. Van de op 24 juni 2019 overleden bassist, jazzpromoter, programmeur van en drijvende kracht achter Jazz in Zandvoort, Erik Timmermans. De komende minuten spreek ik met hen over hoe het komend concertseizoen COVID-proof zal verlopen en wie er allemaal op het wensenlijstje staan als optredende muzici of misschien zelfs al geboekt zijn. Hans. Voordat ik Jean-Louis naar uh, het wensenlijstje van artiesten vraag... en wie er op dit moment al geboekt zijn... zou jij eerst de luisteraars eens willen vertellen... wat jullie bedacht hebben om de jazzconcerten in de krocht... corona-proof te laten verlopen. Goedemorgen. Ja, dat is nog wel, dat is nog wel even een dingetje. Uh, we hebben de stoelen uitgezet in de krocht... en dat blijkt maximaal 50 te kunnen zijn per keer... Uh, dan gaan we ervan uit dat dat wel stelletjes zijn. Uh, uh, maar goed, dat moet dan opgegeven worden tijdens de reservering. Dan hebben we twee concerten. Eén die dan begint om half vier tot vijf uur. Anderhalf uur, geen pauze. En dan het tweede concert om zeven uur tot half negen. En ook dan geen pauze. Uh, wanneer we wel de pauze zouden doen... zijn het in feite vier concerten. En dat gaat niet helemaal lukken met de, met de muzikanten. Dus vandaar dat hij hiervoor gekozen is. Maar daar zal Jean-Louis straks nog wel even wat over gaan vertellen. Het uh, belangrijkste is in feite het reserveren. Nou ah, ja, niet helemaal het belangrijkste is of het wel doorgaat. Maar we gaan er maar even vanuit dat dat het wel doorgaat. We handelen naar de richtlijnen van nu. En daar is dit dan ook op gebaseerd. Misschien dat het in september een beetje soepeler is... Maar ik zou dat niet durven hopen, dus daar gaan we ook nog maar niet vanuit. Reserveren via de site vanaf 1 augustus. Dat kan niet eerder, uh, omdat we zoveel mogelijk vrijheid willen hebben om op het laatste moment nog, wanneer de overheid zegt van het gaat toch allemaal niet lukken, om het toch te kunnen afzeggen en zonder onszelf in de problemen te brengen. Waardoor we dan weer. Gelden moeten terugstorten wat we de vorige keer hebben gedaan. En dat kan ook allemaal, maar we gaan het ons zelfs niet moeilijker maken. Dat is strikt noodzakelijk. Dus wat gebeurt er? Uh, vanaf 1 augustus uh, kan er uh, gereserveerd worden. Stel, u komt met twee. Dan reserveert u op de site voor concert 1 of 2. En u reserveert twee stoelen. Dan gaan wij ervan uit dat deze twee tot hetzelfde gezin behoren... en dat we die twee stoelen dan ook naast elkaar kunnen zetten. Komt u bij drie. Tot het gezin behorende mensen... daar reserveert u voor drie, enzovoort. Echter. Voorheen was het zo dat mensen ook voor vier reserveerden. Want het was dan tegelijkertijd voor twee vrienden. Nou zijn we ontzettend blij wanneer u vrienden meeneemt... maar dan moet u twee keer reserveren. Dus twee keer twee, want die twee vrienden... horen niet tot... Uw huishouden, of misschien ook wel. Maar dat zijn dat zaken waar wij geen weet van hebben. Dus dat is dan uw eigen verantwoordelijkheid als u het op die manier wil doen. Ik vind het prima. Maar verantwoordelijkheid, hè? intelligent, hoe was het ook weer? U weet het nog wel. Uh, dan de uh, consumpties. Keuken en bar zijn gesloten. Wat gaan we doen? Uh, u betaalt geen 15 euro, maar... 18 euro via de site, dat is inclusief één consumptie. Dat bedrag wordt dus via de reservering meteen betaald. Een andere manier kunnen we niet bedenken. Uh, wanneer u binnenkomt in de zaal, geeft u op welke consumptie dat moet zijn. Zoekt vervolgens het plekje in de zaal. Die zijn gereserveerd op naam, op nummer. Kan niet mis, gereserveerde plaatsen. Die consumptie wordt in de zaal gebracht. We gaan stoelen neerzetten naast de stoelen die u gereserveerd hebt, En daar kunnen dan de jassen uh, op gelegd worden. Want ook de uh, garderobe is dicht. Ja, helaas. Het is niet anders. Maar we creëren dan tegelijkertijd een beetje, een beetje afstand. Dan moet dat verder allemaal wel goed komen. Uh, wat ik al zei. Uh, zitplaatsen worden gereserveerd. Alle stoelen zijn genummerd. Bij de entree van de zaal hangt een lijst waarop staat... welke namen bij welke stoelnummers horen. Dus dat is simpel terug te vinden. U gaat gewoon zitten. En dan gaan, zorgen wij voor de rest. Kortom, de muzikanten gaan dat doen. Wij organiseren. Alleen maar. Pak je jou van Jean-Louis. Gaat je straks allemaal vertellen. Ik denk dat dit het wel zo, uh, zo ongeveer is. Uh, ja. Oké, okay, de hand. zij jij denkt van... ik ben iets cruciaals vergeten... Nee, volgens nee. mij niet. Nee? En het is okay. een bak informatie. Maar uh, alle luisteraars ja. kunnen ook naar www.jazzinzandvoort.nl. Ja. Neem ik aan. En ja. daar kunnen ze het nog eens even rustig nalezen. Dit staat er nog niet op. Het, staat er nog, dat ko het komt er binnenkort op. En uh, dit, wat ik nu voorlees... staat uiteraard ook allemaal straks in de nieuwsbrief... die weer naar alle abonnees gaat. Dus dat wordt nog 2000 keer, 2500 keer verspreid. Oké. Okay. Nou, ik vind uh, de... De organisatie doet er zoveel aan. Uh, ik ga in ieder geval, al hoor ik ook, tot de zogenaamde risicogroep. Ik ben van plan om zeker de concerten te gaan bezoeken. Want uh, ja, het was toch wel heel jammer dat we vanaf maart uh, de jazzprogramma's uh, uh, en de jazzconcerten moesten missen in de krocht. So, uh, ik ben zeker van de partij. Ja. Zoals ik al zei, aan het telefoon hebben we Jean-Louis. Goedemorgen Jean-Louis. Ja, goedemorgen. Ik hoor dat hele verhaal van Hans al. En je kunt inderdaad aan hem horen van hoeveel werk hij er al aan besteed ste heeft... Om, uh, om helemaal vooruit te denken en ook te denken in die regels... van die anderhalve meter uh, samenleving waar we nu dan in moeten uh, zijn noodgedwongen. En ja. het, is, het is fijn ook om te horen dat hij een goede oplossing gevonden heeft... En dat hebben we ook uitgebreid gesproken samen, daarover gesproken om dus een, een, een, een spitsing te maken. Dat we dus eigenlijk twee voorstellingen doen op één dag. En ja, daar heb ik ook de, de nodige ervaringen mee opgedaan afgelopen weken zelf. Want ik heb een, een aantal voorstellingen kunnen doen in het nieuwe Lamart Theater in Amsterdam. Waarbij we aanvankelijk in de zaal niet meer dan dertig mensen toe mochten laten... We hebben dus inderdaad daar ook een programma gedaan, dat heb ik gedaan met Lone van Roosendaal en Adit Boer. Dat was een programma waarin uh, uh, uh, liedjes uh, van Op een mooie Pinksterdag, een theaterprogramma... met liedjes van Harry Panning en uh, Ruud Bos en Joop Stokkebald gedaan hebben. Dat was dus voor ons heel spannend, omdat je dan echt met een heel klein publiek komt te zitten... En wat mij daar zo opviel, is dat het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is of we uiteindelijk 50 man of 100 man of 200 man zitten. Het gaat gewoon er gewoon juist om dat, dat je die muziek kunt brengen op een moment dat het eigenlijk voor iedereen zo hard nodig is. Want we mogen elkaar niet knuffelen, we mogen elkaar niet aanraken, we mogen elkaar niet hukken. We, we moeten op afstand blijven van elkaar, we mogen elkaar geen hand geven. En wat is er nou mooier dan muziek om die anderhalve meter te overbruggen? Want die muziek die komt bij iedereen aan. Hoe ver hij ook in de zaal zit en hoe ver hij ook van je af zit. Ik ben ook heel gelukkig dat we dus zo'n format gevonden hebben... waarin we dat, dat wat ik eigenlijk al uitgeprobeerd heb in Amsterdam... en zelfs in het theater in Enschede... mensen aan tafeltjes op anderhalve meter afstand van elkaar... maar de, dezelfde warmte, dezelfde sfeer. Misschien nog wel wat extra zelfs, omdat heel veel mensen zich juist willen laten horen voor die artiesten die op dat moment uh, eh, zich maar aanpassen om dit boel te kunnen blijven realiseren en dat geldt natuurlijk ook straks voor Jess in Zandvoort. we zitten met een hele vreemde situatie natuurlijk dat we eigenlijk schakelen moeten de, de, de situatie zoals Hans net ook al zei kan telkens veranderen en dat. ...dat de situatie verandert... ...betekent dat je eigenlijk niet zo ver vooruit kunt denken... ...zoals we dat andere jaren doen. Andere jaren maakten wij al uh, voor het nieuwe seizoen... ...een complete invulling, een programmering... ...voor dat hele seizoen legden we dan alvast vast. Natuurlijk deed Erik dat in de, in de afgelopen jaren. Daar was ik gelukkig zelf al een stukje bij betrokken... ...dus het was mij niet vreemd... Uh, ...toen de vreselijke situatie uh, ontstond... ...dat hij wegviel, dat we dat konden continueren... En daar, en daar zijn we ook verschrikkelijk trots op dat we dat kunnen continueren. Want ja, zoals je wel weet, Jaap, Erik was een hele goede vriend van mij. En ik ben daar heel dichtbij betrokken geweest. Bij alles wat er gebeurd is in die tijd. Ik ben ook heel trots dat Hans mij gevraagd heeft op een gegeven moment om die programmering van Erik over te nemen. Dat gaan we dus doen. Dat doe ik dus. En we hebben afgelopen seizoen eigenlijk een heel mooi seizoen gehad. Uh, met, met uh, uh, ja, het, het noem maar, uh, trio op Verkeefveld, wat zou komen, de, de Rozenbergs, die zouden komen. Uh, de, de, de, en Een aantal artiesten zijn geweest, maar vanaf uh, maart viel het dus verder weg. We zouden op 19 april afsluiten met Edwin Rutten. Uh, uh, en dat ging niet door. En het is natuurlijk heel fijn dat we uh, nu in een nieuwe seizoen... De artiesten die niet kosten optreden, dat we die als eerste benaderen om wel aanwezig te zijn. Nou, voor Edwin Rutte geldt dit dat wij hem gevraagd hebben om uh, te komen spelen de tweede uh, keer van de programmering van het komend seizoen. Alleen moeten we dan even heel erg goed wachten op het feit van ook hoe die situatie op dat moment is. Want Edwin is terecht ook een beetje voorzichtig, behoort zelf tot de risicogroep. Dus ja, uh, in principe heb ik die toezegging dat hij. Dat hij, dat hij in april, dat hij dat komt compenseren komend seizoen. Nou, uh, ik kan ook vertellen dat de seizoensopening inmiddels gepland is met Deborah Carter. Uh, een goede bekende in de krocht, Jean-Louis. Zeker, zeker. En gewoon ook omdat zij in mijn ogen een van de allerbeste zangeressen is die we hebben. En. Uh, en wat ik ook sterk van haar vind is dat ze ook altijd het publiek zo kan vermaken. Want het jazzmuziek spelen eh, op een hoog niveau is één. Maar ook het contact met je publiek, het entertainment. En wat we dus hebben, zien gebeuren de afgelopen tijd, is dat er heel veel trouwe eh, eh, bezoekers zijn die gewoon juist in toenemende mate nemen. Omdat ze vertrouwen op het feit dat we. Dat ze en een heerlijke middag hebben met kwalitatief hoogstaande muziek. Maar ook een, uh, een, een middag vol entertainment. En een middag met plezier, met grapjes, met humor. Met, met, uh, met, met een combinatie van al die aspecten die de muziek zo leuk maken. Ja, en dat is Deborah wel toevertrouwd, uh, moet ik zeggen. Zeker, zeker. Ja, en dat is dus eigenlijk de, de start van ons. Oh, oké. Okay. In de verdere invulling uh, zijn we dus eigenlijk stapje voor stapje. Ik weet dat in de decembermaand zal Madeline wel met Cor Bakker uh, uh, in Nederland zijn. Uh, ik heb met haar twee jaar terug die kerstconcerten gedaan die Cor jaarlijks doet. En uh, wellicht is het mogelijk om dit jaar ook een kerstconcert met Madeline te plannen. Nou dat zou fantastisch zijn als dat zou lukken. Ja, dat dan hebben we weer een geweldige gast en voor de rest uh, is mijn plannetje, wat ik samen met Hans al bespreek... is uh, weer um, die verschillende uh, facetten van die muziek. Uh, Jazzmuziek als centrale gedachte, maar daar heb je natuurlijk diverse stromingen in en de crossover dingen. Bijvoorbeeld een, een richting naar de hotclub muziek, lijkt me weer leuk om een concertje te doen. Maar... Uh, uh, ik, ik heb ook bijvoorbeeld uh, met accordeonisten als André Volek en Gert Wantenaar gewerkt. Uh, in overleg met Hans gaan we ook een van die twee komend seizoen uitnodigen. Omdat dat weer een heel ander aspect van die jazz is. Ja, André Volek, die heb ik een, denk ik een twee, drie jaar geleden ook gezien in de krocht. Hij ja, heeft ook Precies. mooie cd's uitgebracht met uh, jazzmuziek uh, voor accordeon. Ja en dan Verder hebben we natuurlijk de Gert Wantenaar, ook een geweldige accordeonist die ook dus bandonian speelt. Die hebben ook uh, op een lijstje staan van ja, het is in ieder geval mooi om op dat instrument te zien. Voor, verder vind ik een, een, een, een, de rotclub de uh, Gypsy vind ik naast de mainstream leuk. Een belangrijke, uh, uh, belangrijke gast bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld een, een toppianist uh, waar ik zelf erg tegenop kijkt die op van Treffers. Ja, maar er zijn er natuurlijk nog een paar. En omdat we de schakelen, zullen we gewoon aan de hand van die eerste uh, concerten die gepland worden, zullen we telkens bekendmaken wie de volgende gast wordt. En, nou, ja, ik hoop op die manier op een iets andere wijze dat seizoen mooie invulling te geven. Nou, ik kijk ernaar uit. Uh, zeg ja. dank voor je informatie en dat zijn mooie namen uh, die je laat horen. Uh, nee. Om het af te ronden, Hans, wat jij ja. nog andere dingen die je nog even kwijt wilde? Nee, maar ik, ik, ik krijg opeens een berichtje binnen dat ik uh, ook uh, in beeld ben. Dat klopt ja. Ja, ah. maar uh, tot, tot mijn grote plezier zit ik verstopt achter de speakerbox. Ja. Dus ik probeer er een beetje achter vandaan te komen. Hallo jongens, niet geschoren hè? Ik wist, ik wist niet dat het beeld was. Ja, ja. Maar goed, Alleen de. En, uh, verder, verder niets aan. Uh, de die frontcamera die is al een aantal maanden uh, stuk. De, de, Liefst aan toe te voegen, uh, Jean-Louis, uh, dank zover. Spree spree Spreek je gauw. Ja, even. Groetjes aan ja, Nathalie. Ik wil nog even, even, even Frits Landersbergen noemen, die zal ook uh, achter de presence geven. Ja, fijn. Dan gaan we in overleg om een mooie gast te bedenken. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke fijn. Ah, ja, we ja. moeten eerst maar even kijken of, uh, uh, hoe het uh, uh, alles even uh, uh, wandje op schuurtje laten, 6 uh, september. Deborah Carter, wanneer het allemaal lukt. 11 oktober uh, Edwin Rutte, 8 november de uh, Preacher Man. Wanneer dat allemaal lukt, uh, uh, nou, laten we maar even zien hoe het gaat. 6 november uh, hebben we de lakmoes en dan zien we het verder. Nou, heren, dank jullie wel. Trouwens, het muziekje wat ik onder dit gesprek had staan... was een van de laatste cd's van uh, Jean-Louis. Uh, en dat heet uh, Sharing, Shearing, Professor and Friends... Met uh, natuurlijk Jean-Louis op piano en Daniel Mateau op gitaar. En professor Kees Hameling op accordeon. Toen nemen en Jeroen de Rijk percussie. En natuurlijk Nathalie, Jean-Louis uh, vrouw uh, zingend. Maar ik had nu de instrumentale muziek uh, onder, de, uh, onder het gesprek zitten. Wel heren, hartelijk dank... Ja, ik uh, mag het een mijn... gast noemen die ik ook graag komend seizoen in de programmering Ja. Dat is Rebecca Loop 3. Uh, je hebt een stukje van die cd gedraaid waar Nathalie op zingt, maar daar zingt ook Rebecca Loop 3 Klopt. op. Klopt. Ja, ik zou eens luisteren. Uh, ook een zeer talentvolle allround zangeres. Uh, zingt Braziliaans, van stalige jazz en Spaanse liedjes. En, uh, we zullen het publiek komend seizoen weer flink verrassen met mooie artiesten die langs gaan komen. Oké, okay, nou heren, dan zeg ik uh, reuze bedankt voor uh, het verschijnen in dit programma hier. Uh, Hans live en jij, Jean-Louis, aan de telefoon. Ik wens jullie veel succes dit komende seizoen en dat er maar veel uitverkochte zalen in de kocht zullen zijn. Hartelijk dank, dank voor jullie nou, aanwezigheid. Ja. En dank je. te zien. Oké, okay. yep. bye. Dag, dag. singing to you like you. I don't know even one who can crew like You make it look so easy like falling off a log. So effortless and breezy. Your velvet and I'm merely fall. I'm nothing without Partner, I'm so keen on you, the free partner, I'm here to lean on you, I love your music, each note has rhythm, you are pure music, high style and jazz rhythm, how can you top a Dankworth? They always know the score, how much is City Bank worth? A worth is worth even more. I'm nothing without you, without you I'd just disappear Right into thin air and no one would care, I'd notice I ever was here Without you I'm hopeless, I'm not even good for a song I'm nothing without you, without you I'd surely go wrong Nothing without you without you i like what it takes unless we're combined i have half a mind to blow all my chances and breaks i'm nowhere without you to doubt you would always be wrong you've done every tune that i wanted to do we've settled the issue i wish i were you but now we're together Ja, dames en heren, dit zwingende geluid was van Mel Tormé en Cleo Lane. I'm Nothing Without You, van de gelijknamige CD. Een opname uit 1992. Met natuurlijk behalve Mel en Cleo... de band van Cleo's man Johnny Dankworth... met hemzelf op saxofoon. Uh, velen van u weten dat ik een liefhebber ben van Gene Harris de pianist, uh, voordat hij onder eigen naam... zijn trio's en kwartetbezettingen uh, begon... Uh, die als zodanig ook op de cd hoestonden, stonden... trad hij op onder de naam de Three Sounds. Ik heb hier een opname uit 1970... van The Very Best of the Three Sounds... Gene Harris Piano, Andrew Simpkins op bass... en Bill Dodie op drums. Don't Get Around Much Anymore... Dat waren de three sounds. Gene Harris, Andrew Simpkins en Bill Dowdy. In het eerste uur draaide ik wat van Miles Davis met Gil Evans... van de CD Concerto de Langueueth. We gaan nu met Miles een stukje verder terug in de tijd... namelijk 1954, om precies te zijn, 6 maart 1954. En we treffen Miles aan in de Rudy Van Gelder Studios. Hij heeft daar een sessie waar Miles begeleid wordt... door Horace Silver op piano. Percy Heath, natuurlijk bekend als bassist van het Modern Jazz Quartet... maar hier de begeleider van Miles. En Art Blakey op drums. Van zijn CD LP Miles Davis Volume 1 gaan we luisteren naar Weirdo. Davis, weirdo. En dat thema... van dit nummer komt bijna... één op één volgens mij terug... in een ander bekend Maas Davis nummer... Walking, waar je ook... dat trompetloopje hoort. Weer tijd voor een zangeres... Uh, Helen Merrill... begeleid door Ted Jones op cornet... Dick Katz op piano... Jim Hall gitaar, Ron Carter bass en Pete Larocca op drums. Een opname... uit 1965... What is this thing called love. Dames en heren, dat was Hank Jones met Backs Groove... van de cd Rocking in Rhythm. Hank Jones op piano en Fender Rhodes. Ray Brown, daar is hij weer op. Bas en Jimmy Smith op drums. Dan uh, loopt het weer tegen het hele uur aan. En wel, in dit geval, 12 uur. Uh, ik ga als laatste nummer voor u draaien... van J.J. Johnson en Kay Winding. Blues for Trombones... En het laatste uur staat helemaal in het teken van Nederlandse jazz. Tot na elf, tot na twaalf uur.